Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk is het tijd voor de Euro Breakdown. Heel simpel. Ik vergat bijna gewoon één ding. We hebben zo'n zo druk tweede uur. We gaan zoveel leuke dingen gaan doen. Dat ik bijna vergeet dat ik ook nog een tip voor jullie heb. Ik heb helaas niet andere tips uh, verzameld kunnen verzamelen van de andere mensen. Maar dat maakt niet uit. Er is de laatste tijd een plaat gaande. En dat is een plaat die nogal uh, romantisch is weggezet. Een beetje heartbreak uh, plaat is het eigenlijk. En hij hoopt stiekem dat zij gelukkiger is dan dat zij met hem was toen ze samen waren. Nou ja, dan hoef ik denk ik niet heel veel meer te zeggen. Dat is Ed Sheeran. Maar in dit geval is het Ed Sheeran in een speciaal jasje. Dat is de Chester After Hour remix van Happier. Daar gaan we nu naar luisteren. Straks nog veel meer van Your Breakdown. Maar eerst nogmaals, die geweldige zanger Ed Sheeran en top. Top, top DJ Gesto, Happier. Walking down 29th in park. I saw you in another zone. Only oh, a months we've been apart You look happier. I So you walk inside a bar You said something to make you laugh I saw that both your smiles were twice as wide as ours, yeah, you look happier, you do Ain't nobody hurt you like I hurt you But ain't Remix, happier at Sheeran. Ik hoop ook dat jullie allemaal gelukkig zijn. Laten we dat wel even zo stellen. Ik denk dat jullie zeker wel gelukkig zijn. Want we zitten lekker in 2 uur van de Euro Breakdown. De zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Inderdaad, dit is de Euro Breakdown. De countdown of the continent. Waar we de Europese top 40 bespreken. En natuurlijk nog veel meer. Nieuws, hitjes en andere rare zaken. Hey, dit was mijn tip dus van deze week. Die hoorde je net. Happier Chesto's After Hours Remix. Met Ed Sheeran natuurlijk in de mix. We gaan gelijk aftrappen. Want ik heb natuurlijk het een en ander beloofd. En belofte maakt schuld. Want ik heb een top 10. Ja, een top 10 heeft er weer eentje. Een top 10 van de uh, 10 grootste zomerhits. Dus van de afgelopen 10 jaar. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, ik, ik ga hem gelijk heel even erbij pakken. En dan doen we even een beetje zo en een beetje zo en een beetje zo. Hé, hey, we, uh, we trappen af dus met een uh, plaat uit 2008. En ik ben benieuwd of, of, jullie, hem, of jullie hem herkennen. En dan uh, en is het als het goed is, is het, uh, deze plaat. Ja, dat is Amy MacDonald. 2008. En uh, ja, die had dus in 2008 dus de zomerhit This Is The Life. Die staat dus op nummer 10. En uh, daar gaan we gewoon gelijk lekker door. Want we hebben natuurlijk ook nog... Ja, ik weet niet of jullie deze nog kennen. 2009, When Love Takes Over van David Guetta en Kelly Rowland. Dat staat op nummer 9. Lekker toch? Heerlijk. Mm. Heerlijk, heerlijk. Jongens, wat een verwenderij. En dan hebben we op nummer 8 hebben we de volgende plaats staan. Dat is uh, California Girls. Van Katy Perry. Let's take a journey. En Snoepel. Ja, heerlijk. Lekker, lekker, lekker, lekker. Hartstikke goed. staat op uh, nummer 7 California Girls en dan heb ik op uh, nummer 6 voor jullie ik, ik hoop echt dat jullie hem nog herkennen denk ja, ik wel ja, toch 2011 yeah. Fitbull, Give Me Everything life Neo en Everjack en Nair heeft dus 25 Yo, weken yes. in de lijst gestaan hè? deze plaat hier in Nederland 25 weken grab somebody sexy and tell them hey heerlijk dan gaan we naar de nummer 5 toe. En dat is, uh, ja, dat is nummer 12. Ik, ik, die, die moeten jullie kennen. Ik... Hij heeft geen introductie nodig. Ballade van Gustavo Lima. Heerlijk. Ik ga nog in naar voren zetten. Dat is hem dus. Sorry, je hoort alleen maar geen brouwen. Zomer is van 2012. Braziliaanse zanger Gustavo Lima. Ja, en dan ga ik een handplaat bijhalen. Die staat op nummer 4. Ik ben benieuwd wat jullie daarvoor vinden. Dat is uh, die komt uit 2013. Get up. Mm -hmm. Funky. Hey, hey. Heb ik het over niemand minder dan uh, Robin Thick. Hey, T.I. Yeah. en Farl Williams. Bloodlines. Lines. maar liefst 11 weken hier in Nederland op een gestaan. Misschien even een leuk weetje even tussendoor. Dat is toch wel fijn, hè? Oh, roept het herinnering op bij jullie? Bij mij wel. Heerlijk. Top. Dan gaan we naar 2014 toe. En ik ben benieuwd of jullie, of jullie deze nog kennen. Want dit is van het uh, Noorse duo Nico en Vince. En die hebben toen uh, de plaat uh, Am I Wrong uitgebracht. Ik ben benieuwd of maar 2014, voor mijn gevoel is het nog maar twee jaar geleden. 2014, nee toch? Dat geloof ik toch niet. Ja, dan gaan we nu in de top 3 gaan we binnen, en dan gaan we naar 2015. Ja, deze moeten jullie wel kennen Lean On van Major Lazer In DJ Snake featuring meu. Heeft in 2015 uh, ja, Dat is denk ik wel de, de beste hit geweest uit, uh, In Nederland uh, in dit jaar Heerlijk, de nummer 3 dus Dat is de nummer twee. Gaan we nu naartoe? Dat is, uh, ja, dat, dat, dat, dat is er eentje, dat vind ik ook wel terecht. Maar hij had voor mij ook wel. Uh, uh, ja, er had ook wel een andere plaat kunnen staan, maar ik gaan hem er gelijk bij pakken. En als je deze hoort, dan weet je het eigenlijk vrijwel gelijk. Het is Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Dat is niet normaal. Heerlijk. het. Wat kan. iemand kan zingen. De zomerhit van 2016. Ik Ja, dat is dus de nummer 2. Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. In 2016 was dat dus gewoon de zomerhit. En dat is alweer twee jaar geleden. Dat is heel raar. En het lijkt allemaal zo kort geleden. Al die lekkere platen. Hoor je het ook gewoon bij de Your Breakdown. Prima toch? Oh. En kan hem blijven draaien. Ja, dan wordt het tijd. En ik denk... dat we deze plaat allemaal wel kennen. Heeft uh, volgens mij uh, hier in Nederland... 14 weken op nummer 1 gestaan. En dat is dus uh, de zomerhit van 2017. En ik denk dat ik hem niet meer hoef te introduceren. We gaan hem gewoon aanzetten. Ik ben benieuwd uh, of je hem herkent. Herken je hem al? Oh, spannende intro. Ja. Yeah. Zou het Hotel California zijn? Nee. Welke, welke zou het dan zijn? <laughs> Natuurlijk, ken je hem. Despacito. Fancy inderdaad. En Daddy Yankee. Ja, als je deze plaat hebt gemist, dan heb je echt onder de steen gelegen. Dan heb je echt onder de steen gelegen. Is dus ja, de nummer één dus, uh, geweest uh, van vorig jaar. Despacito. Despacito. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, dan heb ik dus uh, nog een uh, Nederlander uh, in aantocht. Die gaan we er nu maar eens even bijpakken. En dan gaan we Despacito eens even... Even wat, even wat stiller maken. Ja, dat was dus in ieder geval de, de top 10 zomerhits. En ik moet zeggen, er zitten lekkere nummers bij. En ik, ik ga er een tweede Nederlander ga ik, ga ik bij halen. En dat is een Nederlander waarvan ik wel vind... dat hij echt gewoon, niet alleen qua, qua uh, ritme... maar ook qua tekst gewoon onwijs sterk is. Heel sterk. Hij zou kunnen wedijveren met Brainpower. Brainpower is met zijn teksten ook zo goed. En dan heb ik het over niemand minder... een kraantje Papi met liefde in de lucht... Er is toch alleen maar liefde in de lucht in de zomer. Alles wat ik zie, die steest, dat is groot. En alles wat ik zie, die steest, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht.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 Liefde in de lucht, gelukkig hangt de liefde in de lucht. We spijten met die bezels. No, dus ain't no church Het zijn yankees leven in de dom. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde.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 je zou het bijna vergeten. Alles wat ik zie, die dies, dat is groot. En alles wat ik zie, dies, is, dit, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We spijten met die bezels, turnout is no Church. Het zijn Young Kings, leven in een droom. Gelukkig hangt de liefde. Alles wat ik zie, is deze. Dat is goud. En alles wat ik zie, is deze. Dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in het lucht. de lucht. We spijten met die pesos. Hey, no church. this ain't no shirt. This ain't young. song Made and Het zijn ze Sigala. Hello my faith. Lullaby. Ja. En daarvoor hoorde je natuurlijk onder andere ook de platen Woke Up in Bangkok van Deep End en Unitas en Happy Now met Zed, Eli en Dune. En daarvoor hoorde je natuurlijk helemaal, daarvoor hoorde je Kraantje, Papi en Joshua. Liefde in de lucht. Jongens, het is bijna half acht. Ik ben natuurlijk weliswaar alleen in de studio vandaag. Maar ik ben nooit helemaal alleen. En dat komt door deze man. De man schuift nu aan tafel. Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Ook zoeter dan de wafel. gezonder dan falafel. Hey jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yeah. Ja, zoals ik het al zei, ik ben nooit alleen. Want dat was natuurlijk MC Falafel die weer eens even de half acht, de Euro Breakdown heeft aangekondigd. Het is in de tussentijd natuurlijk half acht en ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar we gaan weer beginnen en we gaan weer verder waar we waren gebleven bij de nummer twintig deze week. Dat is Shine a Light van Hardwell. En daarna heb je het nummer negentien, Dancing Alone, X Wine Grosso. These Days featuring Jess Glynn, Malcolm and en Dan Kaplan. De Naked Remix van Rudy Mantle. vind je op plek 18. Papi kraantje Papi, vind je op plek 17 met de liefde in de lucht. En Happy Now, Z, And op plek 16. Op plek 15 hebben we Woke Up in Bangkok van Deep End. En op plek 14 Lullaby van Segala, hoorde je natuurlijk net. En op plek 13 hebben we No Good, Zonderling. En op plek 12 hebben we Kygo, Born to be Yours. En Dura van Daddy Yankee, een veteraanjongen in het vak in de tussentijd. Want 10 jaar geleden leerde ik hem kennen met de plaat Gasolina. Staat op plek 11 natuurlijk met zijn prachtige Dura deze week. Op plek 10 hebben we een plaat die ik echt, echt alleen maar ja, niet meer dan de hemel in kan prijzen. Dat is Lucas Steve, Brandy, I Could Be Wrong. Straks gaan we natuurlijk naar het nieuws toe. Wat is er nou echt aan de hand? Tussen Eminem en Nicki Minaj. Dat en nog heel veel andere dingen ga je natuurlijk straks nog meer horen. Maar we gaan eerst lekker genieten van I Could Be Wrong, Lucas en Steve en Brandy. De nummer 10 van de Eurobreakdown. Tot straks. me. That you're the kind of guy that I should make a move on And if I don't let you know, then I won't be for real I could be wrong, but I feel like something could be going on The more I see you, the more that it becomes so true There ain't no other for me, it's only you, oh, you oh. I, I could be wrong, but I feel like something could be Marcus en Steven Brandy. I could be wrong. Wel, wel weer typisch. Ook weer zo'n plaat die je gewoon ook even een paar keer gehoord moet hebben. Het is een lekkere beukplaat, dus ja, we gaan uh, lekker door. Hey, want ik heb natuurlijk wat beloofd. Ik heb natuurlijk nog wat, uh, wat nieuws uh, voor jullie uh, klaarstaan. Want er is wat aan de hand. Er is wat aan de hand. We hebben natuurlijk allemaal wel gehoord uh, dat uh, er iets is uh, dus, uh, tussen uh, Nicki Minaj en uh, Eminem. En wat dat uh, precies is, dat ga ik jullie dus, uh, dus nu vertellen. Um, dit is dus echt aan de hand tussen deze twee. Uh, jullie hebben het in de afgelopen dagen gehoord, gelezen... Uh, noem het allemaal maar op. Eminem en Nicki Minaj zouden dus een relatie hebben. Maar is dat wel zo? We gaan nou even kijken naar de gebeurtenissen van de afgelopen uh, periode. Uh, de eerste geruchten gingen eigenlijk al in april... toen de Queen of Hip Hop en uh, Nicki Minaj op de track Barbie Things het volgende rapte: I'm still fly, just bagged a white guy... Ik ben nog steeds cool, maar heb net een blanke vent ge... Dat dus. Uh, de geruchten, haar fans dachten toen al dat Nicky met de blanke vent Eminem bedoelde. En uh, ja, toen ze eind vorige week weer even een nieuwe track dropte, uh, gingen de geruchten weer uh, volop rond. En uh, Nicky Minaj bracht namelijk een single uit. Samen met twee rappers, Chains en Big Shaw. En uh, even kijken, uh, GZ, GG. En uh, Big Bang. En in die track uh, zegt Nicki Minaj onder andere... Uh, Told him I met Slim Shady back a.m. Once he go black, he'll be back again. Oké. Okay. En het schijnt dus dat ze het volgende op Instagram uh, heeft gezet. Uh, waarop je haar nummer dus... Uh, zie, in ieder geval, waar ze luistert dus haar nummer. En ze playback uh, de tekst. Uh, ik zal even een stukje laten horen daarvan... Uh, Big Bang, hey, Lopak, Big Bang, hey, Lopak. Oh, back again. Back to back, made back, stacked the M's. Told him I miss slim shady back to M. Once he go black, he'll be back again. Tell him ho, that it's crunch time, abdomen. Yes, I caught Machinel and Machinel. Ja, dat is dus Mickey uh, Minaj, uh, die je hoort, uh, die haar uh, nummer, dus uh, playback, eigenlijk om het zo te zeggen. Dus volgend jaar op Instagram, ga dat zeker even bekijken. Uh, want ze heeft, uh, ja, moet zeggen. Ze heeft, ja, 90, uh, 90 miljoen volgers. Gewoon op Instagram. Niet normaal, jongen. Niet normaal. Wauw. Nou ja, dat was het dus even. Dus ja, uh, even kijken. Want er is dus, uh, hoe gaat het eigenlijk verder? De romantische berichten uh, gaan dus eigenlijk verder. Want een fan vroeg haar dus. Uh, onder dat filmpje of ze met M&M aan het daten is. En zij uh, antwoordde dus heel erg ja. Uh, toen werden de fans van uh, Nicky en M&M natuurlijk wel helemaal gek. Die, uh, die hebben dus allemaal nieuwsberichten allemaal gespamd. En vervolgens stuurde M en Nicky elkaar ook nog een paar Instagram-reacties. Uh, M en M schreef: een Meid, uh, je weet dat het waar is. Uh, Nicky reageerde met een schat. Ik dacht dat we dit stil zouden houden tot de bruiloft. Bah, ik spreek je als ik thuis ben. En uh, ja. Het, het kan in ieder geval maar één ding betekenen. 1 april of in ieder geval er, ergens eind mei moet het in ieder geval gebeurd zijn. Want Eminem die wakkerde geruchten nog wat meer aan. Door dat weekend tijdens een concert aan zijn fans te vragen. Of ze willen dat hij gaat daten met Nicki Minaj. En daar werd dus volop gejuicht. En M&M zei dus ook, uh, ik ook. Check wat hij, uh, ja, wat dat, ja, nou, hij, hij wil alles uh, gewoon daten. Dus ja, wat is de conclusie die we hier uit kunnen trekken? Ehm... Um... Ja, dus goed nieuws dus voor de fans eigenlijk van Eminem en Nicki Minaj. Want ze gaan dus samenwerken. En nog beter nieuws voor de mensen die uh, ja, meer dan alleen fans zijn van een of twee. Uh, ja, ze zijn dus allebei nog steeds single. Het betekent in ieder geval dat ze aan het samenwerken zijn. wel een beetje een bammer. Ik had eigenlijk wel verwacht uh, dat daar uh, uh, wel wat in zou zitten. Maar het had gekund, het had gekund. Hey, dan door naar Leeuw Kleine. Want Leo Kleine heeft in Amsterdam een eigen tent geopend. Dat is natuurlijk al een tijdje bekend. Maar hij gaat dus ook een eigen feestcafé openen in Amsterdam. Um, want uh, zo vertelt hij dus eigenlijk nu zelf... dit jaar open ik een feestcafé in Amsterdam... En binnenkort start ik mijn eigen kledinglijn. De deal is onlangs getekend. En vertelt dus de rapper. Die zelf twee keer per week in de free -tent te vinden is. Uh, hij heeft dus een groot interview met Quote overgehouden. Waar hij dus daarover vertelt. En uh, ja. Geld is voor kleine sowieso geen probleem. Hij heeft. Uh, hij zegt dus zelf eigenlijk nu ook weer van. Uh, ik heb wel eens verteld dat ik 60.000 uh, euro per maand verdien. Vorige maand was dat 80.000. En de maand daarvoor 150.000. Daar gaat hij geen geheim van maken. En hij geeft ook aan. Uh, mijn punt is. Ik treed zo vaak op. Ik werk hard. En ik draag netjes de helft van mijn inkomsten af aan de belastingdienst. En ja, weet je. Je zou er voor zelf staan hoe keurig mijn administraties... mag ik dan zelf bepalen waar ik mijn geld aan uitgeef. Ja. Ja. Nee, absoluut. Ben ik met hem eens. Maar wel gaaf. Hij gaat dus uh, naast een eigen frietent... gaat hij dus ook uh, ja, dus een, een, eigen, uh, een eigen feestcafé openen. En een eigen kledinglijn. Die jongen die heeft er maar druk mee. En dat te bedenken dat vijf jaar geleden... kennen we hem eigenlijk ja, net aan een beetje. Dus ja. Ja. ja. Ja, dat was dus in ieder geval meer voor Leo Klein. In de tussentijd gaan we natuurlijk weer lekker terug naar de Euro Breakdown. Want ik heb de volgende plaat alweer voor jullie klaarstaan. Dat is een plaat van een DJ die ongeëvenaard is. Stiekem een beetje Star Wars fan. En of ik er dan meer over moet zeggen. Ja, Arma van Buren. Therapy. I can't dance, my feet won't let me. And I can't love my heart won't let go.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 Sophie, yeah. You look like therapy, exactly what I mean You wear the darkness meets, yeah. meets the light The perfect remedy, to heal this hurting me Can, Can be me. the therapy for me, and me for, me, for me. you know, yeah. Ride, ride, ride, ride, till we fall They say we got no, no, no, no future at all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 Don't, don't get We're gon' keepin' on, keeping on going till we can't go no more We're gonna Never on Dat was uh, Kelly en Martin Garrix Ocean. Is uh, ook een uh, tip van, uh, van Quinten uh, geweest. En uh, staat ook uh, hoog genoteerd in de lijst. Quinten, nogmaals dank. Jongens, we zijn er alweer bijna. En dat uh, betekent dat uh, wij uh, uh, doorgaan uh, straks. Ik uh, ga uh, uh, jullie wel vertellen dat de nummer 1 is verrassend. Is echt verrassend. Is echt ook heel erg leuk. En ik ben benieuwd ja, wat jullie daarvan uh, gaan vinden straks. Dat gaan we straks allemaal, uh, allemaal horen. Want uh, ja, wie verwacht jullie eigenlijk op nummer 1? Is het weer uh, uh, One Kiss van Dua Lipa? Of heeft uh, Loud Luxury gezegd van nou, hè, die plek is van mij? Of is het Jackie Chan van Chester en Jaco? En, uh, en, Jayco? en, uh, en uh, wie staat er nog meer op? Uh, nou ja, gaan we eigenlijk zo achterkomen. komen. Weet je, jongens, zullen we maar gewoon gaan onthullen. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ja, spanning en sensatie... Want we gaan vanaf de nummer 10 naar de nummer 1. We hebben 30 platen hiervoor gehad. En we gaan nu door naar de laatste. Op nummer 10 trappen we af... I Could Be Wrong, Lucas en Steve. En op nummer 9 hebben we Therapy van Armin van Buren... Rise, Jonas Blue vind je op plek 8. En Ocean met Kelly dan Martin Gerricks vind je op plek 7. Op nummer 6 Long Way Down, W&W. En plek 5 Whenever van Conor Mayard en Chris Cross Amsterdam. En dan gaan we naar nummer 4. Dat is Solo van Demi Lovato en Clean Bandit. Ja. En op nummer 3 hebben we Body, Loud Luxury. Op. En op nummer 2, ja, je gaat het niet geloven. Maar dat is gewoon One Kiss met Dua Lipa. Die staat gewoon op nummer 1. Nummer 2, sorry. Hoi, <laughs> oh, die staat gewoon dus op nummer 2. En als jullie een klein beetje hebben opgelet, er was dus vorige week een plaat, tot ook heel hoog genoteerd, al een hele tijd, maar is dus nu toch doorgedrongen tot de nummer 1. En daar heb ik het over Jackie Chan. Ik ga jullie zo vertellen hoe deze plaat ontstaan is. Tot straks. Hey,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 Give it to her when she dance, dance, dance Ayy. She gon' catch a hooma out the calabasas She said she too young, don't want no man So she gon' call her friends, now huh? that's a plan I just saw the sushi from Japan Now yo bitch wanna kick it Jackie Chan She said she too young, don't want no man So she gon' call her friends, now huh? that's a plan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 I can't wait for the show, got that good, yeah, I know, you should not be alone, all this drank got me low, caught got me right. Ja, ik ga het jullie nu maar eens even vertellen, want eh, ik was dus vanmiddag was ik dus uh, op het, uh, het wereldwijde web eigenlijk een beetje aan het surfen. Toen was ik hier uh, in de studio. En uh, toen uh, ben ik een beetje, ben een beetje gaan lezen, een beetje gaan kijken. En uh, dat nummer Jackie Chan, dat gaat dus eigenlijk helemaal niet over Jackie Chan. Ze hebben het over sushi en, en, en ze hebben het over seks. Dus het, gaat, het gaat eigenlijk over seks. En ze zeggen op een gegeven moment, kick it like Jackie Chan. En kick it is natuurlijk in het Engels gewoon hey, relaxed, laid back. En uh, ja, ja, vandaar zijn ze dus aan de naam Jackie Chan gekomen, dus dat ze gewoon relaxen. En uh, ze hebben aan Jackie Chan gevraagd of hij zich uh, wil verbinden aan het nummer. Hij vindt het niet erg dat zijn naam daar dus wordt in, uh, in wordt gebruikt. Maar hij wil er voor de rest ook niet heel veel, heel veel mee te maken hebben. Hij weet wel dat de plaat er niet is. Maar well, dus ik niet, denk niet dat het zijn soort muziek is. Uh. En uh, voor de mensen die Jackie Chan denken een beetje, beetje kennen door de jaren heen. Ja, denk ik ook niet dat dit helemaal bij hem past. Maar, maar goed, in ieder geval. Jackie Chan, de, die, die plaat is dus eigenlijk niet verbonden aan zijn nummer. Het heeft eigenlijk helemaal niks te maken uh, met... Um, um, ja, met, met, met Jackie Chan zelf. Dus ja, dus dat. Ja jongens, we zijn uh, dus uh, uh, aan het, het einde uh, alweer van uh, uh, de Euro Breakdown. Ik denk dat, weet je wat, we hebben er nu toch even de tijd voor. Uh, voor de mensen die eigenlijk de volgorde van de lijst hebben gemist. Ik ga nog één keer even kort even, uh, uh, even met jullie doornemen. Um, dan te beginnen bij nummer 40 uh, heb je uh, Jinx Bane en uh, Anse plek, plek 39 is El Bandolero Gabriel Venus. 38 is dus Bella Chow, uh, van Elle Professor. Plek 37 Your Love David Guetta. Plek 36 Down on Love Yellow Claw. Plek 35 Stap voor Stap van Kaf Verhalza. En plek 34 is Be Yourself Good Luck. En plek 33 Don't Leave Me Alone David Guetta. Make Me Feel, Alex Dubai Skyline Remix Janelle Monet erbij. Plek 32 en plek 31 is Ring Ring Jack Jones. Plek 30 hebben we high on life. Nogmaals een tip van Quentin. dankjewel met Martin Garrix en uh, Ultimatum Edit Disclosure op plek 29. Op plek 28 hebben we Side Effects, The Chainsmokers en op plek 27 Panic Room Aura. Op plek 26 Remind Me To Forget, Kygo En op plek 25 The Way I Love You, Simo, Frankel en Dante Klein Op plek 24 hey Meisje van Esco En op plek 23 Let Me, Leave, uh, Let Me Live, <laughs> Anne Marie en Mr. Easy, Rudimental Op plek 22 hebben we James uh, Flames van David Guetta staan En op plek 21 No Tears Left To Cry van Ariana Grande Op plek 20 Shine a Light Hardwell, we zijn op de helft, hou je vast, we zijn er bijna En op plek 19 hebben we Dancing Alone, Axel en Ingrosso op plek 18 hebben we These Days van uh, Macklemore... The Nigger Remix en Mental, En Liefde in de Luchtkraantje Papi vind je op plek 17 deze week. Op plek 16 hebben we Happy Now van Z En Woke Up in Bangkok van Deep End vind je op plek 15. Op plek 14 hebben we Lullaby van Sigala en No Good van Zonderling op plek 13. En op plek 12 hebben we Born to Be Yours van Kaigo. Dura, Daddy Yankee op plek 11. En op nummer 10, I Could Be Wrong, Lucas en Steve... Op plek 9 Therapy van Armin van Buren. En op plek 8 heb je Rise Jonas Blue. Ocean van Kelly en Martin Garrix vind je op plek 7. En op plek 6 is het Long Way Down van W&W. Van Whenever van of Mayer en Chris Cross Amsterdam staat op 5. En op plek 4 Solo, Demi Lovato en Clean Bandit. Op plek 3 Body, Loud Luxury. En op plek 2 One Kiss. Dua Lipa heeft natuurlijk heel lang bovenaan gestaan in de Euro Breakdown op nummer 1. Maar is dus nu door Jackie Chan van Chesto, onder andere Post Malone en andere uh, genoteerden verstoten. Dus Jackie Chan staat op nummer 1 deze week... in de Euro Breakdown. Jongens, het was me echt wel weer een, een waar genoegen. Ik moet heel eerlijk zeggen... Het, het, is, het is allemaal zo snel gegaan. Want wat hebben we nou eigenlijk allemaal... in ieder geval deze twee uur gedaan... We hebben uh, de tien zomerhits uh, van de afgelopen tien jaar eens even doorgeluisterd. Uh, we zijn er uh, toch wel gekomen dat er best wel veel artiesten zijn die toch wat optredens hebben moeten annuleren. Uh, Leo Kleine gaat een free tent, naast zijn free -tent ook een feestzaak openen en een, en een kledinglijn. En uh, ja, Eminem en Nicki Minaj zijn toch niet bij elkaar. Maar die, zijn dus, die gaan dus samenwerken. Ja, het waren twee gevulde uren kan ik jullie uh, vertellen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben onwijs blij. Want volgende week ben ik er niet. Dat moet ik dan wel weer even zeggen. Volgende week sta ik op Dutch Valley in Spaarmouden. Dus dat betekent dat ik helemaal aan mijn plaats laat gaan. En ik heb uh, uh, al wel begrepen, uh, ja, uh, in ieder geval een weddenschapje met mijn vriendin ingelegd. Die, die staat natuurlijk op knap om het even zo te zeggen. Dat zij ze dus waarschijnlijk gaat bevallen op 18 augustus. Als ik op Dutch Valley sta, en dan waarschijnlijk met een biertje te veel op. En dan moet je, je bedenken, dan moet ik vanaf spaanwouden uh, waggelend met de fiets, moet ik dan heel snel uh, ja, naar, uh, naar, het ziekenhuis, uh, naar het ziekenhuis toe gaan. Dus ik, ik hoop echt, echt, echt heel erg, ik hoop stiekem dat het niet gebeurt. Dat die kleine dus uh, ja, niet uh, rond dat, uh, in ieder geval op, op die tijd, in ieder geval uh, geboren gaat worden. Maar je zal een beetje zien, met mijn geluk, dat het dus kennelijk wel gaat gebeuren. Dus ja, de, volgende week zijn we er dus even niet. Dan uh, is het even een weekje even, even rust, even relaxen. En uh, ja, de week daarop uh, hebben we een special. En wat is dat voor special? Ja, dat is de special, want dan is het al een jaar dat ik de Euro Breakdown mag presenteren. Dus ja, dus uh, ik uh, ga er een uh, speciale uitzending voor jullie van maken. Wat ik ga doen, ga ik nog lekker niet verklappen. Ik heb namelijk al wel een onwijs goed idee in mijn hoofd. En uh, ik denk dat jullie dat ook wel leuk vinden. Jullie gaan, uh, laat ik een hint geven. Jullie gaan uh, uh, vertrouwde stemmen gaan jullie horen. Jullie gaan uh, mensen horen die je eerder hebt gehoord bij de Euro Breakdown. En uh, ja, ik heb ook wel een beetje goed nieuws voor jullie. We gaan er lekker tegenavondavond. Dankjewel. Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele ding nou, je hebt niet veel 5. En in de eter op 106.9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.